Uur. Dit is door al Negens met het NOS-journaal. Griekenland, pakket van de eurolanden, zoals eerder al is afgesproken. De Grieken krijgen nu 10,3 miljard euro om de komende maanden door te komen. De 19 ministers van Financiën van de Eurogroep hebben daar 11 uur over vergaderd. Ze zijn akkoord gegaan met de recente bezuinigingen van de Griekse regering. De afgelopen weken heeft Griekenland onder meer het belastingstelsel en de pensioensector hervormd. Ook komen er maatregelen om de Griekse schuldenberg aan te pakken. Dat zou snel na het huidige steunprogramma moeten gebeuren. Dat dringt het IMF al langer op aan. Maar kwijtschelding is tot nu toe voor Europa onbespreekbaar. Deze nieuwe uitbetaling betekent dat het programma weer terug is op schema. We boeken vooruitgang, zei Eurogroep voorzitter Dijsselbloem. Peter Bos wordt de nieuwe trainer van Ajax. Hij tekent voor drie jaar. De 52-jarige Bos volgt Frank de Boer op... die twee weken geleden liet weten dat hij het na ruim vijf jaar voor gezien houdt... als trainer van Ajax. Peter Bos is nu nog coach van Maccabi Tel Aviv in Israël... en daarvoor werkte hij bij Vitesse. In het verleden was hij ook nog technisch directeur bij Feyenoord... waar hij ook als voetballer speelde. Bos neemt zijn vaste assistent Hendrik Cruzen mee naar Ajax. Tegen een voormalig penningmeester van een katholieke kerk in Roermond... is 15 maanden cel geëist voor het achteroverdrukken van parochiegeld. De man zou in totaal 750.000 euro hebben verduisterd. Volgens het OM maakte de man misbruik van zijn vertrouwensfunctie bij de kerk... en verdient hij daarom een zware straf. De voormalig penningmeester zegt dat hij het geld zelf nooit in handen heeft gehad... en zou het zijn kwijtgeraakt aan internetfraudeurs. Het weer vannacht droog, ongeveer 11 graden, overdag bewolking met kans op een bui... Later op de dag meer zon. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu de Nacht. Tansel! Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM I'm the police man, the police. Nobody, nobody, move, nobody move, nobody get hurt we hoog nou, hoor je wat ik zeg man, ja Trek je handen in de lucht nou, en yeah, yeah. alles is oké okay, yeah, yeah. okay, yeah. Maar het zijn nee Iets wat van waarde is, mij doet wie dan ook om laat. Vergeet het maar. Ik zei: vergeet het maar. En als al schuldig zijn de aanklacht is, dan zeg ik: arresteer me maar. Arresteer me maar. Arresteer me maar. Ik kan mezelf niet voor de gek. Ik wil niet medeschuldig zijn aan wat ze doen, zij zitten fout.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 Jongen Geef me je nummer maar Hij zei wat is je nummer Ik zei niet Hij zei geef me je nummer maar Hij zei wat is je nummer Hij zei wat is je nummer man Ik zei 5 4 4 6 Is mijn nummer 5 4 4 6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 ZFM Z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 Official member of the new power generation. Welcome to the Dawn. Het <laughs> van